9 uur. Jan van der Putten met het nodig om een Nederlandse uitbraak van vogelgriep te voorkomen. Dat zegt Staatssecretaris Van Dam van Landbouw. De plicht voor bedrijven geldt sinds gisteren, nadat in Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Polen en Zwitserland vogelgriep van het type H5N8 is gevonden. Volgens Van Dam kunnen Nederlandse vogels die buiten zijn worden besmet door trekvogels en daarom moeten ze binnen blijven. De staatssecretaris realiseert zich dat die maatregel vervelend is voor biologische boeren en bedrijven met vrije uitloop. Van dan weet nog niet hoe lang de oprokplicht -op nodig blijft. Defensie is niet blij met de congres over terreurbestrijding. Dat is georganiseerd door de Vereniging van Reserveofficieren, KVNRO. Die vereniging vindt dat Nederland onvoldoende is voorbereid op een grootschalige terroristische aanslag. Er zijn te veel protocollen en er is te veel ambtenarij, zegt de KVNRO. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding heeft bij een terreuraanslag de leiding. Maar volgens de reserveofficieren kan Defensie dat beter doen. Onder druk van Defensie hebben reserveofficieren de website aangepast. Congress congres heeft nu als thema van klassieke rampenbestrijding naar crisisbeheersing. In de Griekse hoofdstad Athene is een handgranaat gegooid naar een politieagent. Die stond op wacht bij de Franse ambassade vlakbij het Griekse parlement. De agent raakte licht gewond. De twee daders zaten op een motor die is waarschijnlijk teruggevonden in het centrum van Athene. Over de achtergrond van het incident is nog niets bekend. Zeven pandhuizen krijgen samen ruim vier ton aan boetes omdat ze te veel rente vroegen. Volgens de autoriteit Consument Markt rekenen de vestigingen van het bedrijf Cash Converters een rente van 9% per maand, terwijl ze niet meer dan 4,5% mogen vragen. Bij een pandhuis kunnen klanten spullen in onderpand geven in ruil voor contant geld. Ze krijgen dat voorwerp weer terug als ze het uitgekeerde bedrag met rente terugbetalen. Het weer. In het midden en zuiden van het land eerst nog buien. Later op de meeste plaatsen droog en wat zon. En dan later in de middag en avond weer buien. Het wordt 3 tot 8 graden. Dit was VFM. Verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de ANWB. Het blijft lang druk door een flink aantal ongelukken. Nu ook weer een ongeluk op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij knooppunt Holendrecht. De linkerrijstrook is dicht. De vertragingen een kwartier. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Prins Klausplein... 9 kilometer door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. A9 Alkmaar-Amstelveen tussen knooppunt en Beverwijk 10 kilometer. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Zevenhuizen en Noodorp... een half uur oponthoud door een aanrijding... Op de A27 van Breda naar Gorkum heb je een half uur vertraging tussen knooppunt Hooipolder en de Brug bij Gorkum. Ook op de 27 Almere-Utrecht tussen Almere Hout en knooppunt Eemnes een half uur. En 247 Horen-Amsterdam ruim een half uur vertraging tussen Purmerend en Broek in Waterland. En op de N301 Almere-Barneveld tussen Almere en de aansluiting met de A28 ook 40 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. -M -M. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Waarom staat hij zo schik? Dat torentje van Pisa. pal die dat knal, Waar stelde toen die vraag aan ma. Waarom staat hij zo schik? Dat horintje van Pisa, maar dat na, maar wel zei was hij het papa? Die wist het niet en vroeg het aan de buurman, de duurman. Zo ging dat door, van vroeg tot laat, en nu zingt iedereen op straat. Waarom staat hij zo steeds? Dat horintje van Pisa, ik had. De mooie pizza heen maar sinds ik daar die toren zag wacht ik kan iedereen waarom staat hij zo stik? dat torentje van Pisa het valt die dacht na stelde toen die mij. waarom staat hij zo stik? dat torentje van Pisa na dag na Niet En vroeg het andere buurman, de zuurman. Zo ging dat door, van vroeg tot laat. En nu zingt iedereen de Waarom staat gij zo schrik? Dat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 uh, Schaduwraadslid van OPZ, zeg het toch goed? Ja, ja. helemaal juist. En uh, daarna krijgen we straks live muziek hier in de studio in, de, in Hotel Hoogland. Van Pit Hermans en Noortje zal er ook iets over vertellen. En tenslotte komt Heli Jans vertellen over art uh, in, uh, uh, in het museum. En, en Heli is natuurlijk door iedereen bekend en er zal heel veel over gezegd worden. Maar allereerst uh, Joop, welkom. Dankjewel. Job, er is, er is een heleboel te doen. Ja, dat is zeker. Spannende tijden. Uh, ja. het, is het eind van het jaar. Het is niet alleen om Zwarte Piet, maar er is ook nog een heleboel andere ja, dingen. Precies. We hebben twee <laughs> onderwerpen. Allereerst Ja.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 eigenlijk alleen op hun specifieke werkterrein aan het, uh, aan het werk zijn. Zonder dat er een grote bedrijf zit... dan is het toch wel lekker als je een afdeling hebt... waar je even kunt backbouncen met je collega's... om te zeggen van ik heb hier een probleem... van hoe kijk jij daar tegenaan... van zullen we dat zo of zullen we dat zo oplossen. Die mogelijkheid ontbreekt gewoon. Nou, dan kun je zeggen van nou... Uh, we blijven dat toch lekker zelf doen. Ja, dit is allemaal dat, logische opmerkingen. Ja, maar, maar, maar, maar, maar wel opmerkingen. hele relevante opmerkingen. Ik onderbreek je even. Ja. Um, is dit de mening van de hele OPZ-fractie? Dat is uh, voor zover mij bekend de mening van de hele OPZ-fractie. En zonder de Zondvoortse bevolking te vragen of ze daarmee eens zijn...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 Van, eh, voormalig wethouder van Bloemendaal aanwezig was bij gesprekken die gevoerd zijn tussen de gemeentes hè, eh, onder andere Heemstede, Bloemendaal eh, eh, Haarlem en Lieden, Zandvoort waarbij toen eh, heel duidelijk tot de conclusie is gekomen van er is geen, ja. er, is geen eh, er is geen basis om zeg maar, met die gemeente samen te werken uh, dus uh, vandaar dat er al gekocht, uh, gezocht is naar een oplossing van Haarlem, naar Haarlem. En we hebben dat heel nadrukkelijk in ons verkiezingsprogramma ook meegegeven, dat ons dat een goede zaak leidt. En dus je, wat dat betreft zijn we consistent. Heb je al een uh, idee wat er dan moet gebeuren met een zo goed als leegstandig gemeentehuis hier in Zandvoort? Nou, wij hebben zelf uh, zeg maar in de commissie hebben wij naar voren gebracht dat er bijvoorbeeld uh, van, dat er wellicht ook afdelingen vanuit Haarlem hier uh, in Zandvoort geplaatst kunnen worden. Er zijn ook nu afdelingen van het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 heeft uh, jouw wethouder, om ja. zo maar even te zeggen, Jan Liek heeft gekozen uh, met het college voor uh, één bepaald plan. De witte huisjes rode daken. Ja, dat klopt. Ik neem aan dat je je wethouder steunt. Ah, steunen en niet steunen, dat is helemaal nog niet aan de orde. Zeg maar, kijk, er zijn voor OPZ... Punt 1 maken wij als fractie natuurlijk een andere afweging als de college maakt. En dat mag ook, denk ik. Dat past ook in het hele gebeuren. Daarbij is het geen onderdeel van het collegeprogramma. Dus in principe is iedereen wat dat betreft vrij om keuze ja, te betalen. Je laat je eigen wethouder toch niet van. Nee, maar daar gaat het ook helemaal niet om. Wat ik even wil zeggen is dat er zijn voor OPZ een aantal dingen belangrijk.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 Ja, Dat heb ik nooit meegemaakt. Nee. <laughs> nee, maar ik mensen wonen dan dan we... daar wel. Ja. Alleen die hebben de ja. rest van hun woning hebben ze beschikbaar gesteld. Voor ook, de ik Kom de even de terug ja. op het plan hier, als je naar buiten kijkt. Ja. <clears throat> Heeft OpenZet al een keuze gemaakt? OPZ heeft nog geen keuze gemaakt in die zin uh, van uh, we hebben uh, een groot aantal vragen gesteld. Uh, dat gaat ook over uh, zeg maar, uh, het, uh, het inspraaktraject. Dat gaat ook over uh, zeg maar, de financiering van het hele plan. Uh, die vragen die zijn net beantwoord. Ik heb, ze, ik heb ze even globaal doorgelezen, maar ik heb er nog geen echte studie van gemaakt met onze fractie. Uh, we gaan gewoon het debat in woensdagavond en dan uh, gaan we in de periode tussen het debat en alle vragen... Die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 Het zal heel spannend worden. Dank voor je wel. Okay, graag gedaan. Ja, en, uh...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 Restore.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 Gratis doen. Dus dames en heren, komt u allemaal, want het kost helemaal niets. Ja, we we hebben gezellig. In de krant een tientje. Een tientje. Maar in het kader van 50 Plus. In het kader van 50 dus Plus. Gratis toegang. Morgen gratis. Er is koffie en thee. En ik zou zeggen, jongens, kom allemaal. Ja. Want, want je hebt het gehoord, gehoord, hè? Ja, precies. En ik denk dat Pit misschien nog even kan toelichten. Want nou, ik, ga, ik ga iemand van Pit even wat vragen stellen, want uh, Pit. Ik heb uh, eventjes gegoogeld en er staat een een heleboel over jou vermeld. Jij speelt Griekse muziek, Gipsy Jazz... Hot Club de Frans... Eh, Django Reinhardt... Eh, eh, kader... Eh, je treedt op met Griekse formaties... Ja. met formaties over de hele wereld... Oh, nee, nee, nee... Eh, eh, eh, eh, eh, <lacht> dos Tamp Trio... Me. Dos Tapas... Eh, ad -ad pro solo projecten... Eh, heb je nog wel tijd? Ja, bij Radio's Hand altijd natuurlijk. Dat je zoveel ja, ja. muziek maakt. Um, nu treed je morgen op met uh, de, twee, cats, ja. de Twee fantastische gitaristen. Er is ook nog een bassist erbij, maar die is nog onderweg, want die woont in het noorden.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 Kan dat ik, ook, toch? Ja, ik ben even verkeerd uit de bus gestapt. Dus het staatstuk is uh, dan binnen gebroken. ah oh. goed, het kost maar 15 euro. Dat is zo weer ge gepiept. Oh. Uh, okay. Maar viool, uh, zang doe je. Maar je bent beroemd met je symbaal. <lacht> nou, ik ben uh, niet beroemd, hoor. Maar ik heb wel eens Mits een keer... Zijn. Ik heb een keer opgetreden op de rotonde in Zandvoort. Dat was hartstikke leuk. Met een groot symbaal met een uh, band van uh, Dan Herford. In Roemeen. Dus uh, de, de mensen die daar met de auto om de rotonde rijden... die hebben me misschien al een keer gezien ooit... Uh, Jaar geleden. En morgen kunnen de mensen genieten van je. Ja, en uh, drie uur begint het. Neem ook een cagon mee, dat is een kistje, daar dus is ook nog wat percussie bij. En ik vind het een hartstikke mooie plek, het museum. Ik heb er al een keertje eerder een. We mee hebben een gespeeld. hele mooie akoestiek. Ja, ja. ja dus het wordt fantastisch. Dus het gaat heel echt heel mooi klinken. Wat, wat, wat, wat is jullie thema morgen? Uh, de stijl bedoel je. Ja, ja het, is, het is zeg maar wat hij zei: uh, Django, uh, Reinhardt ja, repertoire, ja. zeg maar Alla Rosenberg trio en uh, Jazz standards. Uh, sommigen met zang. En we hebben ook uh, ja, een paar nummers die uh, met, met gedeeltelijke of helemaal in Franse tekst. En dan zo heel mooi op zijn Engels uitgesproken. Je weet wel, in de stijl van Camembert. Uh, uh, ja, ik hou daar heel erg van. Ja. Dus ik ga dat, hij zingt dan zo. Dan ga ik dat proberen ook een beetje na te doen, dat accent. Hoe, hoe, hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Want het zijn je hebt gastenspelers. Uh, via Irene Ippenburg. En die, uh, die heeft uh, van die um, ja, Facebookpagina's waar we dan uh, Gypsy Jazz-freaks uh, uh, van de hele wereld elkaar kunnen ontmoeten. En dan gaat zij met iedereen optreden. Maar zij was dan op reis en uh, toen uh, heeft ze hem aan uh, Harold gekoppeld. En uh, ja, ik speel verschillende bandjes met Harold. En, uh, en hij heeft weer een, een bassist ja, erbij uh, uh, uh, de de vergaard. De ja, wil Hel nog iets uh, zeggen? Een klein wereldje. Ja. I have still time uh ja, ja, ja. English okay. yeah, English. Do you want to say something about your uh, performance tomorrow?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 En ja, kom we maar gaan gaan genieten. ja, we gaan genieten. Ja, we gaan nog even een stukje horen van... Uh... Super bedankt noortje dat we ja. mogen ja. spelen. Ja. <laughs> ja, er wordt wel. nog een uh, stuk gespeeld. Wat, wat gaan jullie nu spelen? Uh, Bij meer wist uh, de bistecé. Bij meer de ja, dat, dat is dat zo is. herkenbaar. En, Daar komen ze. Voor de pensioen. Ja. Ja. Ja. stukje. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, geweldig, geweldig. In het Duits, in het Engels. Het is heel erg goed. En En Morgen in het Frans. Morgen ook nog in het Frans. Dus kom allemaal naar het Sanfus Museum. Een half drie de inloop om drie uur beginnen ze te spelen. En het wordt een feest. Kom naar het Sanfus Museum toe. Toegang gratis.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 Feesten. Want we komen aan het laatste onderdeel van deze heerlijke ochtend. En we gaan met heel Janssen praten. En uh, dat museum, dat is weer in de picture. Hè? Veel promotie voor het Zonmuseum, lees ik vandaag, morgen. Uh, de hele dag zijn er activiteiten in het museum. We doen gewoon met alles mee. Heerlijk is dat. Ja, tuurlijk. En, en uh, de, dan ga je nog iets doen. Heb je het niet druk genoeg?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 We hebben op dit moment uh, hedendaags realisme. Nou, we hebben. Um, tot wanneer uh, is dat? Uh, dat is nog tot uh, 11 november, aankomend weekend. Uh, niet dit weekend, maar nog ja. één week. En dan hebben we een week verbouwing tot de DNA van Zandvoort. En vertel daar iets meer over. Want so, ik zag al. Dat wordt wat. Je gaat al je kluizen openen. Ja,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 Neem alsjeblieft ook tijd voor jezelf even ja. rust. Ik ben vanochtend gaan sporten. Ja, hoop mijn... met... ja, ja, ja, je Ja, maar mijn was binnenkwap. had ik buiten gehangen. En, oh, en toen zag ik dat ging het ging regen. regenen. Maar ja, ik zat al op de fiets. Dus ja. Ja, ik ga tijd voor mezelf nemen. Ja, heel ja, goed. Ja, prima. Hé, hey, dankjewel en veel succes. Graag gedaan. Dankjewel. Bedankt dankjewel. voor de aandacht. Ja, geniet van de zon in je leven of laat de zon in je hart. Uh, we hopen dat de zon dit weekend uh, veelvuldig uh, kan, uh, kan gaan schijnen. Uh, we gaan de agenda maar doen, uh, Pieter. Nou, er is genoeg te doen. Ja, er is genoeg te doen. Nou, we beginnen zoals uh, uh, we al hebben gezegd uh, net met de expositie van... Uh,